uur. Mark Visser met het NOS journaal. In garage onder een appartementencomplex. Uit voorzorg werden ongeveer 50 bewoners korte tijd geëvacueerd. De brand ontstond rond 6 uur vanochtend. Aantal auto's en een motor raakten zwaar beschadigd. Politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Nog in IJsselstein brandden vannacht enkele auto's uit. De brandweer kreeg iets na vier uur een melding dat er een auto in brand stond. Toen de brandweer aankwam bleek dat het vuur was overgeslagen... naar drie andere auto's die naast de brandende wagen geparkeerd stonden. De politie sluit brandstichting niet uit. In Apeldoorn gingen vannacht een brommobiel en een bestelbus in vlammen op. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. In Amsterdam is kort na middernacht een man in zijn auto doodgeschoten. Volgens de politie is hij door verschillende kogels getroffen. 45-jarige slachtoffer is een bekende van de politie. Schietpartij was in Oud-Zuid. Ooggetuigen hebben de schutter gezien die na de liquidatie wegliep. De afgelopen maanden zijn in Amsterdam verschillende liquidaties gepleegd. Een van de bekendste Amerikaanse nieuwslezers is voorlopig niet te zien. nbc anker Brian Williams gaat er enkele dagen tussenuit... nadat hij deze week op een pijnlijke manier door de mand was gevallen. Hij zei dat hij tijdens de Irak-oorlog in 2003... als verslaggever in een helikopter zat die door Irakezen werd beschoten. Dat verhaal werd ontkracht door Irak-veteranen. En donderdag gaf Williams toe dat zijn verhaal niet klopte. Na de leugen over Irak ontstonden er ook twijfels over Williams' verslaggeving... van de ramp met orkaan Katrina in New Orleans. Zo zei Williams dat hij vanuit zijn hotelkamer in de stad een lichaam langs had zien drijven. Maar anderen zeggen dat er bij het hotel nauwelijks water stond. Het weer tot slot vandaag af en toe zon. Blijft overwegend droog en het wordt 5 tot 7 graden. Dan morgen wat meer kans op regen en dan ook weinig zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 old man slowly die and the only sound of the wind that fills the tree even cold comes guns the moon Welkom bij het derde uur van CFM Jazz. Misschien bent u al verrast op deze zondag... maar we gaan gewoon nog twee uur door met heerlijke muziek. Het is hier in de studio een gezellige gedrukt. Diverse muzikanten, presentatoren, belangstellenden. Dus iedereen heeft er zin in. En we gaan gewoon rustig verder. En u hoorde natuurlijk de bekende sound van Art Pepper mooie cd art meets the rhythm section en we gaan meteen door met een van ja, wij mogen natuurlijk heroes uit de jazz draaien op dit, deze bijzondere dag en een van mijn heroes is natuurlijk John Coltrane en Johnny Hartman en die maken een heel mooi nummer My One and Only Love I feel your lips so warm and tender My one and only love The touch of your hand is like heaven A heaven that I've never known The blush on your cheek Whenever I speak Tells me that you are my own You fill my eager heart With such desire Every kiss you give Sets my soul on I give myself in sweet surrender, my one and only love, my. Ja, wat een stem he. Johnny Hartman, als je daarna luistert, dan gaat het nog wat door je heen. Dat is natuurlijk een hero. En John Coltrane natuurlijk ook. Maar er zijn ook eigen tijdse helden zoals Benjamin Herman, de man die zoveel cd's uitbrengt dat je er niet omheen kan. En van de cd Trouble, uh, Slow Hot Wind. Sad with slow vibes Too warm to fight. Een beetje op de achtergrond, natuurlijk, want er was natuurlijk iemand die aan zijn band toegevoegd is van Picard, die zong en ook piano speelde. Uh, ja, we gaan toch nog wat meer door met eigen tijdse jazz, want we hebben natuurlijk ook de Nederlandse band Kapok, bestaande uit Morris Cliphuis, Timo Komen en Remco Menting. En die hebben twee mooie CD's gemaakt. De eerste CD is Flatlands en daar staat een prachtig nummer op: Tarantella. Daar komt die. geniet ervan. Een deun die je niet vergeet, die meteen in je hoofd geslepen zit. Ja, luisteraars, een hele goede middag. Uh, namens mijzelf, Charles Duif, en ik heb hier naast me zitten een meneer uh, waarvan ik. Verwacht dat, dat er nog heel veel van hem gehoord wat, uh, gaat worden in Nederland. Misschien ook wat buiten onze grenzen. En dat gun ik hem ook zo. Want uh, ja, we kennen natuurlijk allemaal Toets Niedemans. Uh, de man heeft uh, jarenlang muziek gemaakt. Op hoge leeftijd nog. En nu kan hij dat, heb ik begrepen, niet meer. Maar we hebben een hele goede vervanger als het aan mij ligt. En die zit hier naast me, Martijn Lutmer. Martijn, goedemiddag. Charles, hartelijk gefeliciteerd met jullie uh, verjaardagsfeestje. Ja, dankjewel. dankjewel. En wat uh, bijzonder uh, sportief dat jij deze kant op bent gekomen. Want je bent een druk bezet man, uh, als het alleen nog om de muziek gaat. Ook nog een baan overdag heb ik begrepen. Ja, ik vind het ook midden in de nacht. <laughs> maar uh, dat jij uh, ook tijd uh, hebt vrij willen maken om hier even naartoe te komen... en ook voor ons te gaan spelen straks, uh, heel bijzonder... Je hebt een heel mooi album gemaakt, vind ik zelf. Uh, geïnspireerd. Ah, vertel het zelf maar. Ja, het is een, een uh, cd inderdaad geïnspireerd op de, uh, de tracks. De, de, de bekende, nou ik moet het anders zeggen. De wat minder bekende stukken van Frank Sinatra. Ja. Maar wat daar eigenlijk uh, Sinatra aan is. Dat is dat de arrangementen die zijn geschreven door Henk Meutgeert. Ja. De voormalig chef -dirigent van het uh, Jazz Orchestra Concertgebouw. Ja. En die heeft uh, zeg maar de passages uit de originele Sinatra arrangementen ja. uh, verweven in mijn nieuwe cd. Dat is eigenlijk wat het is. Oké. Okay. Is best een heel hoop werk geweest, dan denk ik. Dat is best een hoop werk geweest. Hij ja. is er nog steeds mee bezig. Oké. En je hebt een hele goede toetsenist? Ja, uh, op de CD hier speelt uh, Tico Pierrage. Een uh, geboren Colombiaan. Hij maakt op dit moment ook een uh, tournee door Colombia. In, dus ik uh, moet het even zonder hem doen. Ja. Maar um, uh, ja, inderdaad. Uh, de gekke uh, drummer ook, Gijs Dijkhuizen. Oh, nou uh, durf ik meteen niet meer. <laughs> <laughs> een uh, waanzinnige contrabassist, Edwin Corsilius. Ja. En dan uh, het uh, Erne Eula uh, String. Quintet Ja, ik Erno, Erno die ken ik natuurlijk, want die heeft met Sven natuurlijk ook uh, Ja, ja, ja, ja precies. een, een ja. mooi nummer opgenomen. Ik ja. uh, zag hem onlangs, uh, in, ik dacht, bij, uh, bij Omroep Max. Oh, dat, dat zou kunnen. Daar was hij vertegenwoordigd uh, als lid van Melando. Ja, dat zou kunnen. Ja. En die kreeg een woord uitgereikt. En, maar allemaal goede muzikanten van hem. Ja, allemaal maar, goede muzikanten. Wat moet dat een warm bad zijn? Nou ja, weet je, dus uh, het moet uiteindelijk toch allemaal van mij komen. Dat blijkt al wel, want aan de begeleiders kan het niet liggen. Oké. Okay. Hey, maar uh, wat ga je straks voor, uh, voor ons spelen? Nou, ik heb een, een paar dingen op de lijst staan. We uh, beginnen sowieso met G&G. Uh, ik heb um, uh, dat uh, inmiddels in allerlei verschillende smaken en soorten uitgevoerd. Het staat op mijn cd. Ik heb het uh, op 2 januari in een televisieuitzending bij Omroep Friesland gedaan. Ik dacht, nou, dan moet ik het nu ook gewoon in Zandvoort uh, doen op het uh, jubileumfeest. Ja. En dan uh, daarna lekker swingen met uh, Teach Me Tonight. Teach Me Tonight, allemaal geïnspireerd uh, op arrangementen van Frank Sinatra. Ja, op de cd wel, hier heb ik natuurlijk geen, uh, geen strijkers, dus het wordt toch een beetje anders. Maar... maar toch nog even, want dat vergeet ik helemaal te, te vragen aan jou. En dat is voor de luisteraars toch wel best belangrijk. Helemaal, als ze straks jouw live optreden gehoord hebben, waar kunnen ze jouw cd bekomen? Uh, het makkelijkste is uh, via uh, of mijn website of via bol.com of via iTunes of via Spotify. Nou, kijk maar. Nou, luisteraars, de, de, de site van Bol staat Bol van uh, cd's van uh, onze Martijn Ludmer. Want daar gaat u straks naar luisteren. En daar wens ik u heel veel plezier mee. Ik denk, als ik onze geluidstechniek aankijk, dat er nog even een stukje muziek voorbij komt. En dan gaan wij zo naar uh, het podium uh, live voor u te spelen. Tot zo. Ja, bij 25 jaar CFM mag natuurlijk niet de geweldige saxofonist Ruud Brink ontbreken. En dit was natuurlijk zijn bekende nummer. Maar inmiddels staat de, de, de Jubilee Jazz Band van CFM ook weer klaar. Ik zie dat alle muzikanten hun plek hebben ingenomen. En de band bestaat in deze setting. Paul Bakker gitaar, Kees van der Laarzen, bars, contrabas, Martijn Lutmer, Montorgel. En uh, Charles Duif, drums. Ruud Jansen blijft de toetsen bespelen. En Sven Davies gaat ook nog zingen. Dus ze zijn er klaar voor. Kan die... Tonight. In een, uh, een, een beetje een gez gezellige uh, uh, swing. Ik bedoel. We kunnen ook Blue Set nog even doen, kan mij het schelen. Kan mij... Ja, ik, ik doe hem nooit. Nee, nee. Nee, echt. Ik doe hem echt nooit. Dat is nou eenmaal van een andere harmonica speler. En van sommige dingen moet je afblijven, maar kan het schelen. We, zetten, we doen het gewoon. legendarische, is legendarische banyo-speler, de Bela Vlek. En die werd eigenlijk begeleid door het Marcus Roberts trio. Dat waren weer mooie klanken. Uh, bijzondere muziek, uh, ja, in dit uur was het natuurlijk de, de live band, die bestond deze keer uit Charles Duijf op drum, Ruud Jansen op toetsen, Paul Bakker gitaar, Kees van der Laarzen, Bas, Martijn Lutmer, fantastisch speelt, Mondorgel. Dat was natuurlijk grote klasse. We hebben nog tijd voor één nummertje, Jeroen, voordat we eruit moeten. Ja, um, het laatste nummer voor dit uur is een uh, nummer van een van mijn favorieten, Lee Morgan. Het komt van zijn album Volume 3 en het heet I Remember Clifford. Clifford is in dit geval Clifford Brown, een uh, held van Lee Morgan... die uh, op hele jonge leeftijd uh, een enorm talent al was en uh, heel vroeg is overleden. Zo direct na 1 uh, zijn we terug. Ik moet, uh, ben helemaal in de warm, Dat we normaal gesproken 2 uur uh, uitzenden en vandaag 4 uur hebben we nog meer um, favorieten van, uh, van David in dit geval... en nog een stuk van de liveband. Maar tot het nieuws van 1 uur, uh, Lee Morgan.